Emke Woldhuis met het NOS-journaal. De demonstranten in Hongkong het werk kunnen en de scholen weer open kunnen. Dat zegt de hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chung Ying. Hij zei in een televisietoespraak dat hij bereid is... alle noodzakelijke middelen in te zetten om de rust te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang... dat hij daarmee hard ingrijpen van de politie en het leger bedoelt. In Haïti is oud-dictator Jean-Claude Duvalier overleden. De oud-dictator, ook bekend onder de naam Baby Doc... regeerde het Caribische land van 1971 tot 1986. Hij nam het regime over van zijn vader, François Duvalier... oftewel Papa Doc, toen die overleed. In Haïti werd destijds gehoopt dat hij een gematigder regime... zou voeren dan zijn vader, maar dat bleek niet het geval. Baby Doc werd in 1986 uit het land verdreven... maar keerde in 2011 terug... Omdat ...dat hij de politiek in wilde. Duvalier werd 63 jaar. De TU Delft heeft met hun zonnewagen de SASO Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. De wagen van de TU-studenten legde het grootste aantal kilometers op zonne-energie af. Het team uit Turkije werd tweede, gevolgd door de Zuid-Afrikanen. Het team van de TU Delft won een andere race, de World Solar Race, in Australië vijf keer. Niet eerder zijn op de jaarlijkse Vogelteldag zoveel vogels gezien. In Nederland werden meer dan een miljoen vogels gespot vandaag. Het oude record stond bijna op de helft. En daarnaast is er ook een recordaantal van 218 soorten geteld. De spreeuw werd het meest gezien, maar dat is in deze tijd van het jaar vrij gebruikelijk. Opvallender is het grote aantal zanglijsters en veldleeuwenrikken. Het was de negentiende keer dat de vogelbescherming een telling organiseert. Het weer gaat regenen. Vannacht is het zo'n 13 graden. Morgen is nog bewolking met mogelijk een bui. Later breekt vanuit het westen de zon door en blijft het droog. Het wordt maximaal 16 graden morgen. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Than in your seatball. Hold on! Oh.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 I'm you If I understand